Dit is Radio Hadseflats, een programma van de lokale omroep gehoorden. Welkom bij de supergroep Radio Hadseflats. Tentera, Boom boom yeah! Aan deze uitzending werken wij Wim, Annabel, Maartje, Rob, Jan en Gerard. Maar ik ga...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 En wil je vrijer dan niet even met je dansen Dan roep ik kwip ik ho, want Foxy grijpt zijn kansen Oh Foxy, Fox, trot met je elastieke beenen die wil elke avond daar een dancing toe. Die wil elke avond daar een dancing toe. Met al zijn Spaanse franje, Dolores, Dolores ole hey. Vooral die stiervechter Die vindt ze zo veel echter Dan een Nederlandse quasi-kavoyer Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, hey. Dolores Wat moet je toch met al die Toriadores? Waarom moest jij naar nou juist de Spaanse chorus? Dolores, Dolores Gaat het om het temperament Je weet dat je familie daar niet voor is. Vandaag of morgen zit je in de de sorgs. de Dolores, Dolores, neem een Nederlandse vent. Ze is in de arena, de mooiste vrouw op een na. Dorero, Dorero, ole. Allez. Ze danst op iedere fiesta, op iedere dag je siesta. Als de Spaanse routinier Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ay ay. Dolores Wat moet je toch met al die toria, Dolores Waarom moest jij nou juist de Spaanse, Dolores Dolores, Dolores Gaat het om het temperament Ay, Dolores Je weet dat je vanmiddag Vandaag of morgen zit je in de Soros, de Dolores, Dolores, neemt een Nederlandse vent. En op de Spaanse playa, toen vond ze plots haar draaien: Toledo, Toledo, ole! Want zij was niet bij machte, een stuk ador, hij trachtte dus zijn avanties te weerstaan, dus ging ze mee. Ay ay, ay ay ay ay ay ay ay Dolores Wat moet je toch met al die toria, Dolores Waarom moest jij nou juist de Spaanse Chloris Dolores, Dolores, gaat het om het temperament ay. Ay. Dolores Je weet dat je familie Zit je in de sores, Dolores, Dolores Neem een Nederlandse vent. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dolores Wat moet je toch met al die toreadores Waarom moest jij nou juist een Spaanse chlores Dolores, Dolores, gaat het om met het een Vandaag of morgen zit je in de Zorres, Dolores, Dolores, neem een Nederlandse vent. Vandaag of morgen zit je in de Zorres, Dolores, Dolores, neem een Nederlandse vent. waren wat bruinen in de zon Een wandeling op de boulevard Een biertje op het balkon Je zou dit af en toe eens moeten plannen Genieten en er tussen tijd. Je moet jezelf van tijd tot tijd verwennen Dus kom ik en op tijd met dit Verleer, dan maken we Okay. Ik zeg dan maar, vrienden, er is echt iets aan de hand. Dat is nu de nieuwste mode in Kabouterland. Hela, hola, hela, hola, hetse kluts. Hela, hola, waar is mijn Kaboutermuts? Hela, hola, ik zoek al de hele Opera. Bouw een toren of een brug voordat het avond is En doe het goed wat samen schrijven bij geschiedenis En toen en toen en toen, en toen. nu ook je wij het gaan doen Kijk omhoog in pluk de dag, vul de straten met je af. En toen en toen en toen, ik word een heldig kampioen Radio is Radio Hadseflats. Eén programma van de lokale omroep. Hoor. Stoer en vastberaden, kijk je nu al voor je uit. Blikken die doen smelten bij het horen van je vlijt. Vriendelijk verteder, jij en ieder die je ziet. Vrolijk door het leven, zonder lach ken ik je niet. Dan dat je eigenlijk nog maar een korp bestaat, ben ik nooit een stuiver zonder jou meer waar. Al ben je weg ver, ik leef voor jou een kleine superster. Ik weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Al ben je weg ver, ik zing voor jou een kleine superster. Ik weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn.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 Altijd zal zijn, al ben je weg, mijlen ver. Ik zing voor jou, een kleine superster. Weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn. Jij bent bijzonder, beste vriend van mij. Met één lach maak jij de wereld blij. Al ben je weg, mijlen ver, ik leef voor jou. Mijn Superster, weet dat ik er voor je ben en altijd zal zijn, al je weg mijlen.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 Speciaal voor mij. Ook mieren smaken deksels goed. Een mieren die houdt van lekker zoet. En mieren smaken naar mij. Wat ja, mieren? <laughs> Ze smaken lekker. Erg lekker. Pas op, Morgeli. Er valt een heleboel.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 Ah, oh, meloenen gooien. Hij gooit met meloenen naar het kind. Hé, hey, jij in de maat blijven, hè. Er valt een heleboel te leren van Baloe. Een heleboel! Van beer Baloe. En ons een paar. we samen stop. Take me home Die zijn in de reclame Ik zei dat is klasse En wilde ze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 De morgen zonneschijn. Je kunt maar beter vrolijk zijn. Ik had mijn poem weer gehad, dus ik ging naar de stad. Om weer eens te stappen en een visie te happen. Ik woon gestaag, dus...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 Gezellig, een beetje lachen, doe geen pijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen, zonneschijn. Je bent veel mooier met een glimlach, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen, zonneschijn, zing maar lekker mee met mij. Goeiemorgen, zonneschijn, je kunt maar beter vrolijk zijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen.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 Maar ik hou van jou. Doe jij het, zus? Doe ik het zo dat Radio Hadsenflats, een programma van de lokale omroep geworden. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp, Flettenvaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw vermaak- en herstelwerk, Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Mijn lege glas, hij gaf me weer een volle alfij. Zie je zolang de oude mij bedient zal ik. Mijn kater wel verdiend. ik beschouw na deze dagen de wc als mijn vriend. Maar dan, denk ik aan de kroeg daar waar de overwachten zal. Ik raad mezelf bij en meng mij in het feestgeschaal. Tell me Een raketje naar de zon... En...